...me gecontroleerd laten ontploffen. Dat lijkt me toch een leuke baan, hè? Gecontroleerd ja. dingen laten... Ja, je kan er echt zo gewichtig overdoen zo met zo'n een beetje heel moeilijk lopen, zo'n heel fest aantrek, ook ja. een beetje, echt, ja. oh, dan kan je echt de uren mee bezig zijn. Ja, dat ja, zit toch, Ik uh, weet het, voor de volle. arbor -technisch moet dat gewoon wel, hè? Ja, en, en, en ik denk, dat loop dat dan, toch, dan toch, zo, uh, over? nou, hoe laat is het? Nou, oh, een beetje rekken, en dan kunnen we vandaag vroeg tijd naar huis. <laughs> dat lijkt me best een leuk beroep. Ja, lijkt me, maar totdat het een keer echt goed fout gaat. Ja, nou, ja dan is het toch klaar ook, dan ben, je, dan ben je er niet meer. Nee. Nee, dat is ik wel weer wel. Net zoals wij, er straks ook niet meer zijn, want dan gaan wij weer. Uh, Goede verzekering. Vieren. Ja, gaan die weekend weer. Uh, dit weekend kan je nog melden. Dat, wat was ik weer? Je neemt uh, line dancing er. Ja, en vanavond is er ook een feestje in het Wapen van Zandvoort. En de jazz is er in NUF. Eén, okay. Dat is ook heel leuk. En, uh, daar ga ik ook heen. Dus uh, ik heb het helemaal druk vandaag. Dat uh, mag je wel zeggen. Ja. En verder kan je nog melden. Ik nog even een ander bericht. Dat de biologische markt blijft bestaan. Ja. Blijft bestaan. Leuk, dat dat vind ik een, leuk. En die is op donderdag. Dus dan weet je wel wat. Uh, straks naar de uh, goeiemorgen. Uh, straks net de goedemorgen Goeiemorgen Zandvoort. En wij ons betreft. Uh, tot volgende week. Fijn weekend allemaal. Fijn weekend. Hoi.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 Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Omdat dit weekend door werkzaamheden de A15 richting Nijmegen dicht is tussen Gorkum en Afrit Arkel, staat er nu een file van 3 kilometer bij Gorkum. Verkeer eh, richting Nijmegen kan bij knoop het Ridderkerk beter omrijden door Breda en De bos te volgen via de A16, A59 en de A50. Tot zover de verkeer.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 Spree, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Kom allemaal. Wij zijn weer in het gezellige Hotel Hoogland waar wij vandaag gaan uitzenden met een aantal gezellige gasten en interessante gasten kan ik wel zeggen. Uh, we hebben de techniek vandaag uh, in handen van uh, onze kleine grote Thomas de Jong, Mark Otte en Pascal van de Beek. De redactie was deze keer in handen van Gerrie Rutte, Yvonne Roosendaal. De koffie is vandaag ook door Yvonne Roosendaal uh, dus uh, kom gezellig een bakje halen als je er zin in hebt. Dan kun je meeluisteren en uh, misschien uh, ook mee praten. Uh, Wij presenteren vandaag Don de Gebbe. Goedemorgen, Don. Goedemorgen, Irene. Uh, u hoorde het uh, stemgeluid van Irene de Jager. En uh, we zitten uiteraard uh, in Hotel Hoogland. Uh, en als jullie willen komen, kom alsjeblieft. Het is hier uh, heel gezellig. Ja. En we gaan uh, even. Wat we vandaag gaan doen. Ja. Wat gaan we mee beginnen? Ja, we gaan beginnen met Erik Holtkamp zometeen over Kunstkracht 12 en een beetje over de BKZ, Beelden hey. en Kunstenaar ja. Zandvoort en hun activiteiten dit weekend. En ik heb al zien aanschuiven bij ons aan de koffiebar Gerrit Scholten van de Waterleiding Duinen, die gaat vertellen over lekker struinen, maar wij gaan hem ook vragen over. Herfstprooien. Ja, herfstprooien. herfstprooien. Dat gaat hij we... straks uitleggen. Ja, dat gaat hij straks uitleggen. En uh, daarna? Daarna gaan we praten met Tim Kerkman. Dat dus een vrijwilliger bij de Zandvoortse brandweer. Dat heeft hij altijd al gewild. En hij gaat erover vertellen hoe hem dat gelukt is. A dream came true. Ja. Dan, dan hebben uh, we nieuws. Ja, nieuws en reclame. En dan, uh, daarna ble, komt uh, Belinda Gurrensen uh, en Ad-rampen praten over. Uh, uh, nou, eerst maar Belinda over de nieuwe kandidatenlijst van de VVD. Ja, er zijn wat verrassingen. Uh, er zijn wat verrassingen. En dan ook uh, over de middenboulevard waar Ad-rampen nog wel het een en ander over te vragen de, en te vertellen. En de uitspraak heeft van de Raad van State daar is pas uh, geweest. En we sluiten af met uh, Michel Albert over uh, de nieuwe stichting. Nieuwe stichting Ondernemersbelangen Zandvoort. Ja. Die eigenlijk een beetje in plaats komt van ondernemersplan. Zandvoort. Ja. En we gaan vragen wat zij nou toe te voegen hebben aan uh, datgene ja. wat het OPZ deed. Ja, ook nog even zeggen dat we openden met een uh, lekker muziekje. Dat was uh, Spooky and Sue. Would you like to swing to a star? Ja. Maar dit even terzijde. We gaan praten met uh, Erik Holtkamp. Goedemorgen Erik. Wat fijn dat je er bent. En, uh, ja, het is mijn eer om hier te zitten. Nou, hartstikke goed. Vertel even. Het thema, een frisse wind... Een frisse wind. Dat klinkt, dat klinkt lekker. Ja, dat, uh, dat is ook de bedoeling. Dat is de bedoeling dat mensen nieuw werk gaan tonen tijdens deze kunstkracht 12. Ik weet niet, geloof de 13 alweer. Of misschien de 14. Ik ben het tel kwijt. En uh, ja, iedereen uh, heeft er zin in, heb ik het idee. De voorbereidingen zijn goed gegaan. En uh, nou, straks is de opening om 11 uur in de krocht. En Udo spreekt een woordje. En uh, misschien de wethouder tonen ook. En uh, ja, ik hoop dat het een mooie dag gaat worden. En morgen ook. Het weer is in ieder geval goed. Ja, ik geloof dat het weer uh, wat dat betreft wel meewerkt. En, en oh, je zegt uh, nieuw, nieuw werk. Het zijn wel bestaande, of tenminste voor ons bekende kunstenaars in het dorp die uh, hun werk tonen. Ja. Kun je daar ja. iets over vertellen? Uh, nou, het is eigenlijk een beetje buiten mij omgegaan. Want ik ben eigenlijk met een ander project bezig geweest uh, deze zomer. Ik heb het statieportret van Willem-Alexander geschilderd. Ja, daar zag ik een... Uh, ja, dus een, daar heb ik me eigenlijk voornamelijk op geconcentreerd. Maar er zitten veel uh, gastkunstenaars ook bij. En uh, er is ook een expositie in het uh, Zandvoorts Museum. Met, en waar, uh, waar exposeren dan die gastkunstenaars? Want ja, ook een beetje bij... Uh, verspreid over uh, ja, de ateliers. Ja, ja, ook bij andere kunstenaars. En in de Maria School er een aantal... Ja... En over, de, over de, het thema, een frisse wind is dat alleen maar omdat er nieuw werk is van nieuwe kunstenaars of is het ook zeg maar uitgebeeld in, in de kunst? Ja, je bent ook, ja, ben je op zoek naar iets nieuws. Hè? Je wilt uh, proberen toch weer uh, met nieuwe ideeën te komen en een nieuwe insteek te krijgen. En uh, dit jaar is dat ja, we hebben gebrainstormd over wat het thema zou zijn. En daar, daar is uiteindelijk uitgekomen een frisse wind. Ja. Ja. Dus Erik, ik, ik las het een en ander over vliegers. Wat, heeft dat er iets mee te maken? Ja, wind en vliegers, hè, ja. dat uh, hoort bij elkaar. Net als uh, Zandvoort en wind. Ja, en we gaan dus kunstwerken zien die als thema vlieger hebben. Nou, ieder houdt zich een beetje bij zijn eigen dingetje natuurlijk ook. Maar we hebben wel in het museum uh, allemaal vliegers uh, bewerkt. Dus iedereen heeft een vlieger gekregen. En die heeft hij dan op zijn eigen manier, zijn eigen creatieve manier, uh, heeft hij daar invulling aan gegeven. En die zijn nu momenteel geëxposeerd in het Standvoortsmuseum. Museum. Oké, okay, niet in de eigen ateliers. Daar is, is ander werk. Te zien. Ja, dat, dat, dat is, iedereen heeft zo zijn eigen dingetje waar hij mee bezig is. De ene maakt beelden en de andere die houdt, houdt zich bezig met keramiek en schilderijen en noem maar op. En het is moeilijk natuurlijk om uh, met één bepaald thema... Om, om dan je hele oeuvre om te gooien of zo. Ja. Ja. Ik las ook dat er een, een film is gemaakt van, van het thema. Oh, dat, uh, dat weet ik niet. Oké, okay. nou nee. ik las dat er een, een, een speciaal voor dit thema is. Er een film gemaakt met tekst uh, die via een koptelefoon uh, oh, dat dat te beluisteren betreft. is... Uh, en dat is dan in een aparte ruimte, maar je weet niet waar dat nee, is. Nee, dat is langs nou, mij heen was gegaan. Voor de mensen die de route gaan lopen een leuke verrassing. Is ja, een verrassing. En, en, ja, en ja. daarom extra leuk om de route te gaan doen, lijkt me. Maar het, hij is al. wethouder toon heeft het, het, het, het, het, het, het, het, het startschot al gegeven, hè? dat is al gebeurd. Of, of is dat... Volgens uh, mij gebeurt het om 11 uur om vanmorgen. 11 uur in, ja, de, in de krocht. De, dus mensen kunnen daar, ja, uh, mensen als, kunnen daar naartoe. naartoe gaan ja. om te gaan kijken. Ja. En om 12 uur is de... Uh, de het uh, overdracht zeg maar van het statieportret in het Raadhuis. Dat is, dan, uh, dat, was een dat is dan mijn dingetje. Dat was een specifieke kracht die ja. je kreeg, hè? Ja. Mag ik vragen waarom je uitgekozen bent om dat te doen? Um, nou, er waren drie gegaardigden binnen de BKZ. Die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen. Omdat die zich een beetje met portretkunst bezighielden. Eigenlijk vond ik zelf dat ik uh, de meest uh, gegaardigde was. De meest geschikte, zeg maar. Omdat ik me daar echt op geconcentreerd heb. Op portretkunst. Ik heb ook als eerste de uitnodiging gekregen van de burgemeester. Want het gaat namelijk om specifieke portret wat hier in Zandvoort te hangen komt. In de raadzaal, ja. Dus er zijn ook Zandvoortse kunstenaars gevraagd om, zeg maar, daaraan mee te doen. Ja, binnen het BKZ-bestand zijn er drie uitgekozen. Dat zijn ja, Is dat niet een beetje uitzonderlijk? Want in de meeste openbare zalen, gebouwen, hangen van die obligate statieportretten. Ja. Die je over het hele land terugvindt. Ja, nou, ik zie... en, en dit is dan door een lokale kunstenaar gedaan. Ja, ik zie momenteel toch een trend ook in andere gemeentes. Dat lokale kunstenaars gewoon worden uitgenodigd om het statieportret te schilderen. Wat dan in het gemeentehuis komt te hangen. Dat is niet alleen in Zandvoort. Het is uh, in meerdere gemeentes. Zat er bij de opdracht ook nog een omschrijving van hoe het ongeveer zou moeten? Ja. Ik kan, ik kan me voorstellen dat je een non-figuratief portret maakt. Dat is dan niet helemaal de bedoeling. Nee, kijk, dat is natuurlijk... Oh, maar dat ja. is hem niet hoor. Nee, nee, nee, want hij is nog geheim natuurlijk. Hij wordt pas om twaalf uur. geleden. Oh, klinkt, dat is, nou, dit is wel idee. grappig. Want ik zie inderdaad in het artikeltje in het ja, Zandvoortse ja. blaadje... daar staat een portret van uh, koning Willem-Alexander. Ja, en ik ja. dacht van, nou... Uh, nou, ik vind het ook knap dat jullie die gelijkenis eruit halen. Want ik vond zelf de gelijkenis <lacht> niet zo groot. <lacht> Je bent hem zelf iets minder. Ja, ik ja. vond hem iets minder. Het is een dus, beetje... Uh, dus, dus, op, op, dus jouw portret ziet er beduidend anders uit. Ja, want dat, dat viel over, ik had een gesprek met uh, burgemeester... Nick Meijer en de griffier Henk van Stevenink. En de, ja, er waren woorden als, als stijlvol, waardig, gedistingueerd en vriendelijk. Ja, want dus, uh, ja, ja, het is natuurlijk de bedoeling dat dat toch wel een behoorlijke tijd blijft hangen. Hè? Dus het, ja, uh, tot Amalia aan de macht komt denk ja, ik. Hè? dus ja. dat is, dat is, dan moet het ook wel iets moois ja, zijn. Ja, ja, en ik vind zelf dat het toch ook gelijkend moet zijn. Mensen moeten wel meteen herkennen dat, dat hij het is. Ja. Ja. Maar nu het nog geheim is, wanneer wordt het onthuld? Om twaalf uur. Om vandaag? Ja. Ja. Ook in, in de raadzaal. In de raadzaal? Ja, van het gemeentehuis. Daar kan iedereen naartoe? Iedereen kan daar naartoe, ja. Spannend. Ja. Ja. Spannend voor jou. Ja. Met een, uh, een praatje van de burgemeester. En, uh, ik moet zelf ook nog een woordje spreken daar. Dus. Ja. En dan maar afwachten wat, uh, wat de mensen ervan zeggen. Ja, ja, ja. ja. Het is, het is wel heel spannend. Ja, dat is zeker spannend. Nou ja, het kan je natuurlijk wel uh, je naam. Uh, nou, ik, ik neem aan dat je al wel redelijk bekend bent uh, nou, onder, nou. onder kunstenaars. Is dat je beroep of is dat iets wat je daarbij doet? Het is wel mijn passie. En uh, ja, ik, ik ga daar eigenlijk een beetje voor. Ik, ik werk dan nog wel, maar niet zodanig dat ik. Uh, dit is eigenlijk meer voor mijn levensonderhoud. Het schilderen ja. is echt uh, mijn ding. Ja. ja. Nou ja, niet iedereen kan zijn passie zeg maar uitvoeren en daar dan ook nog van leven. Ik bedoel, dat is, ja, dat dat is moeilijk. Niet makkelijk, dat, nee. is, dat is heel ja. moeilijk. Dus. Ja. Maar wel, nou, wel bijzonder dat ja. je dat mag doen. Ja, ja zeker. Je hebt een eigen atelier? Ja. Waar is het? In de Zilk. In de Zilk? Ja, zinbaar. Dus we kunnen er niet naartoe wandelen vandaag. Nou, kan wel, maar dan ja. ben je even onderweg. Ja, ja. Het is een stukje wandelen, inderdaad. Ja. Maar daar is het, ik heb gewoon in mijn eigen huis, op de Koninginweg 37, zeg maar, daar uh, heb ik mijn schilderijen tentoongesteld. Ik woon maar de in Zandvoort. Ateliers ja, zijn dus ook. Ja, die, is, die ateliers in Zandvoort zijn onbetaalbaar. Dus, uh, ja, is dat zo? Ja, die zijn erg duur. Is dat geworden. omdat mensen denken van, nou, dit is gewoon een plek voor kunstenaars, dus dan gaat de prijs omhoog? Nou, de gemeente heeft, een, heeft de Maria School, zeg maar, onder ja. beheer. En daar zitten een aantal kunstenaars. Er waren ook een aantal ateliers vrij. Maar die prijzen die, die zijn ontzettend omhoog gegaan de laatste paar jaar. En dat uh, is voor mij eigenlijk niet te betalen. Dan zou ik meer moeten werken, en dan heb ik minder tijd voor mijn kunst. Ja, hierheen, Kijk maar naar de huurprijzen voor winkels. Die zijn belachelijk. Ja, ook. maar je zou toch zeggen van, kijk, kunstenaars... Ik, je zou dan moeten kijken wat, uh, wat, wat ze kunnen betalen. Hè? Hoe, uh, als er echt kunstenaars zijn die gewoon uh, ja, een, een, een behoorlijk uh, inkomen hebben van hun kunst en daar heel goed van kunnen leven. Dan zou je kunnen zeggen, van, nou, dan, hè, dan betaal je een inherent uh, bedrag aan huur. Maar voor mensen die, ja, die toch wel heel graag hun, hun kunst willen maken, zou je toch bedenken dat die prijs dan van de huur iets omlaag zou moeten gaan. Ja, dat, dat is een kwestie van de gemeente ja. natuurlijk. Hè? moet ja. daar Ja, uh, keuzes die zullen in er in maken. roepen van de onderhoud is natuurlijk ook uh, ja, van ja. belang van zo'n uh, zo pand. Want dat moet wel onderhouden worden. Ja. En uh, dat moet dan daarvan onderhouden worden. Ja, de gemeente ja. heeft maar beperkte mogelijkheden. Ja. En voor de rest is de vrije markt. En daar ligt de vierkante meterprijs in Zandvoort ongelooflijk ja. hoog. Ja, die ligt ja. hoog, dat is ja. waar. Ja. Nou, ik, zit zelf, ik zit in een oude bollenschuur in de zilk. En, uh, dat, is een, dat vermoed ik een leuk, een leuk prijsje. Ja. Ja. Maar is dat dan qua. Want ik kan me voorstellen dat je als kunstenaar een bepaald licht uh, nodig hebt hè, om, om te kunnen ja. werken. Of, of ja. is dat niet, niet van belang? Ja, kijk. Kunst is iets heel individueels, vind ik zelf. Ik bedoel, uh, je bent daar op, op een eigen manier mee bezig. Ja. Ik vind licht. Uh, dan ga je meer naar het resultaat kijken. Voor mij is het resultaat eigenlijk niet zo heel interessant. Volgens mij, voor mij is het meer het proces. Om ermee bezig ja. te zijn. En nou ja, Bij sommigen is, is het resultaat natuurlijk inherent aan het proces. Ja. En omdat je ja. he, voor sommige dingen misschien he, licht nodig hebt. Is, he, zou ik ja. me kunnen voorstellen dat sommige kunstenaars behoefte hebben. Om bijvoorbeeld een atelier te hebben met, uh, met noorderlicht. Ja, ja eh, dat is algemeen het... gangbaar inderdaad. Ja. Ja. Maar ik vind uh, licht... Uh, ik vind het niet zo heel, uh, heel nee. belangrijk. Oh ja. <laughs> Goed, uh, maar voor wat jou betreft, uh, zometeen de, de rondwandeling langs de ateliers. Uh, nou ja, de zilp ligt te ver weg. Daar ben jij niet. Exposeer je nog wel wat in Zandvoort? Uh, ja, nu tijdens de open atelier dagen heb ik mijn werk. In de bus? Of? Nee, in, uh, of in, in mijn zil... eigen woonhuis. In je eigen woonhuis? Ja, ik woon op de Koninginneweg. Oké, okay. en dus dat zit in de route? Dat zit in de route, ja. Oh, Nummer 15 okay. is het geloof ik. 15 Goed, dat wordt dus wandelen zometeen. Ja. Dat wordt ja. ja. Er, uh, de organisatie van dat geheel, maak jij daar ook deel van uit? Um, of is nou, daar een nou, bestuur? wat dat. Uh, nou, meestal proberen we de taken een beetje te verdelen. We hebben daar een vergadering over en dan probeert iedereen wat, uh, wat voor zijn rekening te nemen. En. Uh, ja, ik heb dit jaar heb ik een beetje verstek laten gaan, omdat ik met het project van Willem-Alexander ja, ja, ja. zat. Ja. Dus. Uh, Hmm. Maar Hoe lang ge... ben je daarmee bezig geweest? Nou, ik heb er vier gemaakt. Vier uh, portretten. Oh, okay. En dan dit kleintje nog. En ik heb nog een portretje van Maxima ook gemaakt. Die zijn allemaal, uh, worden allemaal geëxposeerd uh, in mijn woonhuis. Ik heb ook de gemeente de keuze gegeven, welke ze wilden. Dus oh, okay. een van die vier, daar hebben ze een keuze uit gemaakt. Yeah. En uh, ja, de mooiste hebben ze gekozen, vind ik zelf. Vind je zelf ook? Ja, je wel ja. eens met de keuze ja, die ze hebben ja ja, ja, ja. Het is echt een uh, mooi schilderij geworden. Maar dat lijkt me ook lastig dat je dan iets maakt en, en dat je dan denkt van... Nou, is het dan toch niet helemaal? Dus ga nog maar een keer beginnen. Of, of nou, nee, zo... dat was niet de insteek. Het, kijk, ik ben ook niet zo, zo stijlgebonden, zeg maar. Hè? Ik, ik zit veel te experimenteren en, en te rommelen, zeg maar. En dan... Ja, het, ja. Klinkt wat, het klinkt wat onaardig als je zegt, uh, ik uh, rommelt. Ja, oké. Okay. Even... Een beetje Karel Appelacht. <laughs> hè? Grot, sorry, maar wat eigenlijk, eigenlijk is dat het wel een beetje. Yeah. Ik... Uh ja Lucien dat Freud ik weet het, dus ja, dan is het eigenlijk niet rommelen, maar meer gewoon je expressie. Ja, je hebt natuurlijk al het voorgaande, dat neem je dan mee als, als, uh, als bagage, zeg maar. En, da en daaruit put je dan. Het is natuurlijk niet zo dat je iets totaal anders gaat doen. Je zit wel in een bepaalde richting. Maar, uh... Je zegt, je hebt de vier gemaakt. Ja. ja. Is het ook zo dat die vierde de beste is gebleken? Of, of, of is het niet de vierde geworden? Nee, het was de eerste. Ja, de eerste, het was ook in eerste instantie de bedoeling dat ik een olieverfschilderij zou maken. Dat heb ik ook gedaan, maar hij was eigenlijk niet zo heel goed toen ik hem. Want ik heb ook een evaluatie gehad met de burgemeester en de griffier. En ze vonden hem eigenlijk niet zo heel goed de eerste keer. En uh, daarna heb ik ook de, uh, nog een paar andere gemaakt. En uh, de tweede evaluatie vonden ze wel beter. Um, oh nee, ja. toch even. Nee, toen had ik er, heb ik er nog, ben ik eraan doorgeschilderd. Heb ik eraan doorgeschilderd. Je doorgaan werken aan hetzelfde. Ja, je kan, je kan op een gegeven moment... Dan ben je met iets bezig en dan kan je niet stoppen. Hij is niet goed en dan moet hij gewoon goed. Dus dan, dan ga je gewoon ja, door. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb zelfs... De dag voordat hij naar de lijstenmakerij ging, heb ik nog eraan geschilderd. De, toen hadden ze hem al gekeurd en goedgekeurd. Daarna heb ik er nog weer wat aan geschilderd. <laughs> ja, je dat kan is, dat, is dat de perfectionisme ja. in je? Of, of is dat gewoon. Ja, je, je, je ziet dan weer je dingetjes. Je... Ja. Hij staat nu bij mij thuis en uh, er zijn nog dingetjes die niet goed zijn. Maar ik ga er nu niet meer aankomen. <laughs> Nee, als die om 12 uur moet hangen, dan ja, lijkt dat ja. ook niet verstandig. Oké, okay, maar om 11 uur wordt startschot gegeven. Ja, voor de week in voor het In het ja. Nee, in de Krocht. Oh, in de, sorry, in de Krocht. Ja. Dat, de Krocht, daar uh, kunnen een hoop mensen erbij zijn. Ja, want het is vrij groot. Uh, en daarna uh, is de wandeling, de route vrijgegeven. Ja, van 12 tot 5. Uh, waar kan ik uh, boekjes of routebeschrijvingen. In de bushalte, onder andere. In de bushalte. En in de krocht. Oké. Okay. Ja. En, VVV denk ik ook. Uh, Mariana Rebel doet mee en Donna Cobani, Dat zijn wel bekende mensen hier ja. in Zandvoort. Ja, maar en, uh, niet iedereen weet waar ze hun atelier hebben. Nee. Dan is een routebeschrijving nee. wel prettig. Ja. Nou in de bus altijd is het meest centraal gelegen. Het Zandvoorts Museum heeft waarschijnlijk ook wel een routebeschrijving. We hebben van die kleine foldertjes. Ik heb er helaas. Uh, Vergeet je mee te nemen, maar er staat alles op. Ja. Dus vanaf elf uur. Ja. Twaalf, ja, elf uur in de krocht. En twaalf uur is ja, er op. Ja. ja, er staat trouwens half elf in de in de krocht, maar uh, als elf ah. uur is dan. Oh, dat zou ook oh, kunnen hoor. Ja, zou het kunnen, ja, want ja. als mensen dan om elf uur komen, dan is het Nou, dan is er nogal nog wat gaande. Meestal ah. beginnen ze wat later. Ja, ook, dat ja. is waar. Ze moeten eerst even ja, bij elkaar komen en je koffie ja. drinken. Krocht een heerlijk kopje koffie. Ja, komt, ja, dus koffie is even prima. Even en trouwens, een drankje is daar ook heel goed hoor. Goed, Erik, heel erg bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. En het uh, vertellen over hoe het allemaal is. Ik zo ben heel komt. benieuwd naar het portret. Ik, ja. ik moet kijken, ja, dat ja, kan ja, niet dat anders. Ik, ik moet het zien. Ja, dat moeten we zien. Ik <laughs> ja, ja, ben nou. heel erg benieuwd. Heel ja, leuk. leuk. En succes. Okay. Ja, dank u wel. Okay, dank je wel. Ja, licht zei jij is er nodig hè, voor schilderen en zo. Ja. Vandaar de Kings. Waterloo Sunset. Sunset. Een, een lichtsoort waarbij schilders graag schilderen. Ben hier, hè? Ja. Gerard Scholten, welkom aan tafel. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja. goedemorgen Gerard. Hoort degene die ene zandvoorten die het nog niet weet. Gerard Scholten is duinwachter bij Waternet in de, wat wij noemen, waterleidingduin. Ja. ja. ja okay. Gerard, uh, we gaan over een hoop dingen, want je prachtige dingen hier op tafel liggen. Eventjes de actualiteit. Ik uh, hoorde op TV Noord-Holland, geloof ik. Dat het repatriëren van damherten bijna niet uitvoerbaar is vanuit de Duin. Nee, uh, nee. Te veel. Uh, dat zou zoiets van 30.000 euro per 100 herten uh, kosten. Uh, naar Polen toe of wat dan ook. Ja, ja. Dat nog voor of... kerst wilden ze, ze hebben, graag. Ja, ja, ja. Maar, maar, ja. Dat gaat niet door, hè? Nee, nee. Ja, dat hebben ze voorlopig in de, de, de, ja, de ijskast gezet, zeg maar. Hè. Omdat het, uh, uh, ze zijn het nog aan het onderzoeken. Of het toch nog een mogelijkheid is. Uh, dus ja, hoe dat afloopt, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar, allemaal... maar je zegt ze zijn nog aan het onderzoeken. Het, het is toch klaar? Of is dit nog niet... Uh... Nee, een definitieve uitspraak. Ja, het is, het is voorlopig van de baan, maar ze gaan toch kijken van uh, is kunnen het we ze een, naar of, Bulga, Bulgarije brengen? Ja, of er een goedkopere manier is, of een betere manier, of wat voor uh, consequenties heeft het voor de, voor de, voor de herten? En, uh, want dit is dan uh, wel geroepen, maar dat moet zelf goed uitgezocht worden van ja, welke, ja, wat voor consequenties heeft het voor de herten? Uh, die zou die beesten niet verschrikkelijk gestrest raken ja, als je die, die, die, ja, dat is dat iets wat. Kijk, een koe die weet zo langzamerhand wel dat hij in zo'n wagen moet en er ook weer uit, uh, bij wijze van ja, spreken. Ah, nou. dat valt ook tegen hoor, want als je dat wel eens ziet, of dat hoort bij een slachthuis, weet je wat. Ja, het is bijna ze voelen, dat het. Dat ze, ze voelen ja, waar ze naartoe ja, gaan. Ja, en paarden eigenlijk hetzelfde. Die ja. moet je ook eigenlijk leren in een paardenkart in te, gaan. Ja. te gaan. Ja, en, en dan kun je het niet leren natuurlijk. Dus nee. die moeten eigenlijk eerst verdoofd worden. En nou, dan krijg je al de kosten. Ja. En het verdoven van een dammet valt zomaar niet mee. Misschien zouden de geweien wel afgeslaagd moeten worden eerst. Want anders verwonden ze zich elkaar ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat, dus het heeft nogal wat... Uh, en of dat allemaal wel of niet moet gebeuren... Ja, dat zijn ze dus aan, aan het, nog aan het bekijken. Ben je niet tegenschieten? Mag ik, mag ik dat persoonlijk vragen aan je? Nou, ja, het, het gaat nooit om mijn persoonlijke mening. Nee, ik maar werk in dit bij, geval vraag ik het aan je. Ja, maar ik, ik, ik zeg er zelf niks over. Ik werk voor Waternet. Ik heb een prachtige baan. Ja. Ik denk dat een heleboel mensen... Dat hoor ik dagelijks graag in mijn schoenen staan. Dus ik werk voor Waternet. En ja. ik, heb, ik vind het een... Uh, Goed bedrijf en uh, een prachtige ja. locatie, de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Om, uh, om dat te doen, te werken in de natuur en met ja. mensen. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Het was ook een beleidszaak waar je uh, weinig invloed op uh, hebt. Ja, het wordt, het wordt in Amsterdam inderdaad beslist. Maar wel natuurlijk met argumenten vanuit de duinen. De ecologen, de uh, hydrologen spelen mee. Uh, deskundige mensen uit het hele land praten mee hè, over... Uh, ja, wanneer, is er bijvoorbeeld, wanneer zijn er bijvoorbeeld te veel herten? Uh, uh, dat, dat is nergens in heel Nederland zijn er zoveel herten natuurlijk als bij ons. Maar wat voor consequentie heeft het voor de, uh, voor de flora in het duin? Hè? Die zeldzame plantjes die dan bijvoorbeeld opgegeten worden. Ja. Uh, maar ook voor de omgeving. daar ja. spelen zoveel factoren ja. een rol. En allemaal wijze mannen Ja, die praten daarover. Uh, ja, en iedereen Amsterdam heeft ook beslist. zijn eigen belangen natuurlijk. De ja. Partij ja. van de Dieren roept nee, niet doen. Ja. Terwijl... Andere mensen misschien zeggen van ja, het zijn er te veel. Vroeger werden ze ook afgeschoten. Waarom nu niet meer? Ja. Wat is er wat dat betreft veranderd dan? Ja, ja dat ja, er dat iemand is, in de raad is, zit ja. van de Partij van de Dieren die erg veel Ja, doet van. Wij vallen doen. gewoon onder Amsterdam. En de, ja, de politiek heeft ja, toch, toch de macht natuurlijk. Ja. De politiek beslist. Ik bedoel, ja. de wethouder van Amsterdam is, is mijn baas. Dus ja, zo ja, gaat oh, het ja. dan. Ja. Genoeg over de okay. Want jij had het een en ander meegenomen. Om iets te vertellen over de schoonheid. Ja, want jullie hadden net een kunst. Hadden jullie het net over en waar toen, ik fietste net door het duin heen. En ik denk, ik moet afstappen joh. Ik zag deze prachtige s blaadjes. Zo mooi gekleurd, geel. Het is jammer dat we geen kijkradio hebben. Want er liggen hier een paar ontzettend mooie gekleurde, herfstgekleurde bladeren. In een beetje bruin en rood en geel. En... Met groene vlekjes. Het, en ja, het is, het is prachtig. Ja, ja dat, dat, dat is zo mooi van de herfst. Van, uh, en, en, maar ook de vruchten van de herfst. Want ik heb hier een paar kastanjes. Een paar beukennootjes. En uh, ik heb ze net even nog geproefd. Hoor. Ja, ik ze? ook, heer. Ja, ja. Ja, we, ja, maar je mag er niet te veel eten, hoor ik net weer. In, want dan, uh, nou ja, daar waren ze, ze vroeger. Dus ja. die blauwzuren in. Ja. En uh, als je echt te veel eet, handenvol. Ja. Ja, dan, krijg je, ja. dan krijg je ook pijn in je handen van de pellen trouwens, ja, als je zo veel eet. En, ja. en dat is trouwens ook met die Amerikaanse vogelkers zo. Hè? Je kent hem eten, hè? die, die bospest. Die, die mooie, het zijn ja. gewoon mooie kersen. Alleen er zit ook licht blauwzuur in. Dus als je er een stuk of vijf hebt gehad. Dan moet je stoppen. Ja. Want uh, het is wel een kers. Maar er zit ook wat van blauwzuur in. En dan, anders ga je er toch uh, voelen je, je, in je maag. Ja. Dat wil zeggen dat je ingewanden een beetje verstrekt. Ja. Ja, ja, ja. dat, dat is heel vriendelijk gezegd. En weet je wat het gekke is. Ik fiets daar door die duin heen. Een heleboel, uh, ook eiken, eiken natuurlijk. En geen, je ziet er geen eikeltje bij liggen. Dus ik denk, oké, oh, dit nou toch weer. Dus dan ga ik nog even onderzoeken. Zou net, Waarom er nog geen wat, eikels zijn? Ja, en zou die lopen hette, Die hetten eten en de ja? ja. Die eten die vruchten op. Ja, <laughs> Ja. Ja, dan krijg je omdat ik een beetje doorbabbel. Maar ik hoor het. Ja. Ja. Maar inderdaad, of kan het te maken hebben met uh, geslacht van de boom? Vrouwelijk, mannelijk? Ja, zeker. Want de, de, de, de ene boom, daar uh, net als die duindorens... de ene boom die heeft geen enkele uh, duindorenbes... Uh, en die andere zit er vol mee. Ja. Dus de ene is mannelijk en de andere vrouwelijk. Ja. Maar, is... maar is het ook niet zo dat uh, bepaalde weersomstandigheden... ook uh, daarin uh, meespelen? Want ik weet... Uh, ik heb contact met, met een, een goede vriend op Creta. En die hebben dit jaar dus hele slechte olijvenoogst, okay. Omdat er uh, zeg maar, uh, van Afrika een bepaalde wind is geweest. Ja. Met allerlei uh, foute stoffen en ellende. En daarom is het dit jaar dus een hele slechte olijvenoogst. Ja, nou, dat is, heb het zeker invloed uh, op. Want dat noemen je mast. Hè? Ma een goed mastjaar op de Hoge Veluwe... hebben ze altijd heel veel last van die wilde, van die wilde zwijnen. Uh, als, uh, maar ook enorme aanwas van de, van de edelherten. Als het een goed mastjaar is... en mastjaar zijn dus de kastanjes, de, de beukenootjes, de eikeltjes... die de wilde zwijnen, maar ook de, damherten, of de edelherten eten... Want er is bijna geen, geen uh, kastanje in de duin te vinden meer hoor. Je moet er echt snel allemaal bij Er zijn bakjes voor ze. Dat zijn echt lekkernij. Oh, ja. ja. Dus, uh, daar moet je echt snel bij zijn. Dus ik denk met die eikeltjes misschien ook wel hoor. Als die net vallen, het is groen. Het is uh, sappig. Ja. Dus ja, die, die eten ze graag op. Zijn bij nootjes de denk, ja. ik, uh, denk ik altijd aan helm, duindoorn en dergelijke. Er uh, staan dus ook eiken, esdoorns. Ja, ja, ja dat is, dat is in de oude strandwallen, zo noemen we dat. Het oudste duin. Ja. Dus dan begin je zeg maar, bij de ingang oase, ingang pandeland bij vogelenzang. Daar is de duin ontstaan. En het oude duin kenmerkt zich door eiken, beuken en adelaarsvarens. Dat zijn de oude duinen. Ontstaan na de laatste ijstijd, zoals 6000 jaar geleden. Langs rand is die zee teruggetrokken door een verandering van de golfstroom. En dan krijg je een open duinlandschap met duindorens. Ja. Omdat duindorens zijn kalkminnend. Ja. Dus die oude, nou, daar zit nog dichter bij de zee. Hoe meer kalk erin zit. Als je helemaal in de zeereep zit, dan heb je de blauwe zeedistel en ja. de helm. Nou, ja. die, zijn helemaal, die houden helemaal veel van kalk. Die, die die plaatsen zich, hè, die blauwe zeedistels. Ja, ja. Dat vind ik zo grappig. Want soms zie je ze zeg maar, op een bepaalde plek. En dan denk je, nou, dat is leuk. Maar dat jaar erop zijn ze weg. En dan zie je ze weer ergens anders ja. verschijnen. Ja, maar wel altijd in de, in, in de buurt van de zeeleving. Ja, dat he? klopt. Ja, want ze hebben gewoon die, zoute, die zilte lucht nodig. Die vele kalk. En, en zware omstandigheden. He. Je ziet ze eigenlijk altijd bij die strandopgangen, toch ook? Ja, waar ja, veel gelopen ja, ja. wordt. Ja. Uh, waarschijnlijk wat, wat afvalmateriaal valt. En, uh, en bij de, bij de, als, je, als je naar het strand loopt, zeg maar langs bouwen, uh, bij het parkeerterrein. Daar, daar, daar ligt het langsaf langs de muur. Daar zie je ze ook allemaal ze, staan. Ja, ja. Nou, ik heb ze hier wel eens zo tussen de stoeptegels uh, inderdaad. Dus, en dat is het zaad dat zich goed verspreidt, inderdaad. Uh, het gaat via ja. de lucht. En, uh, ja, goed. Waar wij nu net over praten zit je zo op die grens tussen klei en zand eigenlijk. De geestgronden. Ja, de geestgronden is eigenlijk de gronden die afgegraven zijn. He, ja, ja, ja. geestgronden. Maar geen klei hoor. Het is, het, is een, veen? het is een veen, maar ook een oude zandbult, zeg maar. Ja, ja. Een, zand, een soort terp. Vogelenzang is op een terp gebouwd, bijvoorbeeld. Het plaatsje vogelenzang. De oude kern, dat kun je ook wel zien. Die kerk van vogelenzang steekt overal te, bovenuit. Net zoals de kerk trouwens van Haarlem. He. Die staat ook op een Iets soort hoogig. zandbult. Ja. Okay. en uh, maar de grondsoort gaat dan over in een andere. Van zand naar geen of klein. Uh, uh, ja, humusrijk hè. Ja. Jarenlang valt het blad en, uh, en, en, en het gras sterft af. Ja. En, en, en de vruchten. Dus dan krijg je een soort humuslaag. Ja. Uh, nu hebben ze bijvoorbeeld in de duin, dat, hebben, dat noemen ze het lijf plus project. Daar zijn ze weer aan het, uh, zijn ze aan het uh, maaien, aan het jopperen. Dus dan halen ze de bovenlaag weer weg. De voedzame laag. Die gebruiken ze weer bijvoorbeeld langs de schouwpaden van de kanalen in de duin. Om weer de zeldzame duinplantjes terug te krijgen. Want die doen het niet op de vruchtbare grond. De grond wordt armer gemaakt. Ja, tot... wordt weer armer gemaakt om het echte duin en de verstuiving ja. weer te stimuleren in de duin. Ja, want je krijgt natuurlijk een proces van jaren en jaren. Waarin, zoals jij zegt, gras sterft af andere planten. En vormt een voedselrijke laag. Ja. Ja, dat... En die wil je kwijt. Om die... de oorspronkelijke vegetatie. Ja want dan krijg je vergrassing. Ook door het milieu. Hè. Het druppelt ja. altijd zelf afvalstoffen naar beneden. Ja. Hè. Dat is onze oorzaak voor ons allemaal. En dat. Ja, er zit veel stikstof in. Ja, en dat, maakt die, dat geeft een grasgroei. Zeg maar. Daarom willen we ook die, die schapen hebben. Weet ik wel, duizend schapen hebben we daarom te grazen. Toevallig hebben we ook 2000 damherten te grazen. Die doen ook een heleboel hoor. Ja. Dat vergeten mensen wel eens. Dat is een groot voordeel van die damherten. Die ja, nee, trappen een heleboel kaal. een hele nuttige bezigheid van die ja, ja. Maar als het er te veel zijn. Ja. Ja. Ik zeg ook altijd. Ene duin is het gewoon echt genieten van die, met die, van die damherten. Achter die hoge hekken ja. ja, je moet ze zelf niet in je bollevelden hebben. Kijk, dat er af en toe eens eentje hier in Zandvoort loopt, is ook niet erg eentje. natuurlijk. Hè. Dat, uh, of in de zuidduinen, of ze kopen, komen via ja, de ze zeereep omhoog. Ja, ja. precies. Ja, en ja. via Zuid komen ze binnen. Ah, ja. Maar het, het is, moet niet te gek worden. Het is zo he. spectaculair als een hert door je <laughs> ja. dorp loopt. Dus ja, ik Ja, ja dat ja, ik wel ja, leuk hoor. Ja, dus, uh, Gerard, ook gezien de tijd, uh, we hadden nog een onderwerp wat we graag willen en dat is roofvogels. Ja, ja. Uh, tot mijn verrassing in het boek Struinen. Ja? Er staat daar een heel hoofdstuk over. Wat voor roofvogels kunnen wij zien? Want dat, dat denk je niet zo snel. Nee, nee, nee nou ja, de, de meest uh, voorkomende eigenlijk en kenmerkend is de buizert. He, de, dat is een flinke. Die, ja, dat is een mooie grote vogel. Ik, nou, een spanwijdte. Wat zou je voor spanwijdte hebben? 1,29. Ja, 1,29 meter. Dat weet je goed. Zeg. Oh, je hebt nagemaakt. Nee, er staat hier ja, inderdaad nee. mooie. Uh, ja, dus dat is, dat is nogal wat. 1,29. Ja. Laat de mensen thuis maar eens 1,29. Nou, dan zit je is een groot dier. Hij heeft namelijk een waaiervormige staart. Zo is het dat is een kenmerk in de lucht. Dus niet een lange staart zoals een havik. Maar waaienvormig. Ja. Uh, en hij heeft uh, stompe, brede vleugels. Dus daarom, daarom herken je een buizert. En het allermooiste vind ik altijd. Het geluid. Hè, dat is het miauwen. Ja. Net of er een kat in de lucht vliegt. Hij ja, miauwt een beetje. Jo! Ja, ja. En dat is, is een buizerd. En ja, daar hebben we toch wel uh, een twintigtal, zeker wel, van uh, in de duin. Die zitten, ieder op zijn eigen territorium, mooi boven in een boom op het tak te loeren natuurlijk naar, naar muisjes, uh, zieke konijntjes. Want het is ja. een trage roofvogel, hoor. Het is eigenlijk een aaseter, hè. Ja. Je ziet ze ook altijd op de snelweg, toch? Ja, op die paaltjes zitten. Maar ze kunnen wel 28 jaar worden, lees ik ja. niet. Ja, ja, is het is wel Ze zijn, wel wel zijn, heel ja, zijn ook grote, sterke dieren. En uh, ja, prachtig om te zien, vind ik, uh, ja. Ja. ik. Ik zie daar ook een foto van een, een valk, een boomvalk. Ja? Die... Ook die komen daarvoor? Ja, dat is een, dat is een mooie, ja, een stuk kleiner. Uh, die komt vooral in de, veel in het voorjaar, uh, het is altijd een, uh, voor de vogelaars uh, een wens om die boomvalk in het voorjaar weer te zien. Net als ik het heb met de nachtegaal, zeg maar, ja. om weer te zien en te horen. En uh, hebben, ja, vogelaars, als ze de boomvalk weer hebben gezien, ja, dan is het voorjaar weer begonnen. Ja. En uh, kijk, het torenvalkje is misschien wel bij meer mensen bekend. Ja. Die is altijd hoog in de lucht aan het bidden. En het fladderen, ja, ja He, ja, dat noemen ja. ze het bidden van een, ja. van een torenvalk. Is ook die zie je bij snelwegen heel ja. vaak. Uh, ja, ook. Ja. Maar, maar ook voor de bermen, om daar een muisje te vangen. Precies, alles wat aangereden is, dat doet die buizen ook. Dat vreet die buizen weg. Kijk, een havik bijvoorbeeld, die zien we ook in de duin. En een nest van een havik in de dat noem je een horst. En als je nou bij de... Dat is wel leuk, we zitten hier in Zandvoort. Als je nou bij de Zandvoortselane binnenkomt... kom je de brug over... En dan zie je, en uh, dan heb je aan de rechterkant heb je uh, het, het kraaienbos, en, of de punt heet dat, dat staat ook op de plattegronden. En daar heb je twee horsten, zowel van een buizerd als van een havik. Oh, leuk. En buizerd is in principe sterker. Maar een havik heeft een derde grotere poten. En dan krijg je soms gevechten in de lucht. Zo. En dan pakken ze met die poten in elkaar. En dan vallen ze tientallen meters naar beneden. Totdat degene die, de meeste, die het bangste is. Die laat het eerste los. Weet je wel. Want die, die, die wil niet te pletten vallen. En die, die, die, die is de grootste held. Nou, dat is een geweldig gezicht. Ja, een spektakel. En, ja, dat is een spektakel. Dus, dus, dat is ook een mooie vogel. Hoor. Een havik die volgt het landschap. Dus die, die buizen zie je dus uh, op het thermiek vliegen, boven in de lucht. En de havik zie je gewoon de heuvels volgen. En zo gauw hij, die is ook veel sneller, zo gauw hij een konijntje ziet, pakt hij hem uh, ja, ja, ja. is het donder, zeg maar. Uren, hè. we kunnen uren praten nog, maar we krijgen het teken dat we moeten kappen. Jeetje, kappen. Het is, heel, kappen. Ja, het is oh. heel jammer, want er oh, is al zoveel te vertellen altijd. Ja, ik ben over kappen gesproken, nee, ze zijn nu aan het kappen in de, de duinen, de, de vrijwilligers. Maar ja. goed, ik, ik hou op van tijd. <laughs> ik vind dat de redacties een keer een dubbele ja, vind ik, tijd vind Ja, vind, ik, vind ik goed. Dames van de redactie, we willen een keer dubbele tijd met Gerard. Ja, oh, goed even, zo. Min, nou, nou, ja. Helemaal goed. Kijk of ik als, dat nou, moet vervolgen. Als Gerard ja. dat wil. Ja, Gerard, ja. nog even snel. Wat is er uh, heel kort uh, uh, nu te beleven? Ja, achter op staan al die excursies over de, de bronze excursies. Maar alle volwassen bronze excursies zitten al vol. Ja. Maar ik wel, ja, dat duurt nog een tijdje. De herfstvakantie, hè, dat, dat, ja. is, dat is geloof ik de 23ste. Dus dat, dat, dat duurt dan wel eventjes. Dat is sluipen, kruipen en bronskuilen ruiken. Ja, dat zijn voor dat, dat is voor kinderen. kinderen ja, In de herfstvakantie. Ja. Dus die staat nog eigenlijk. Zijn er zijn nog maar twee aanmeldingen zag ik. Dus die, ja, daar kunnen ze. Maar dat, dat, dat heeft nog even de tijd. Ja. Maar dan moeten we dus zo voor. Bij ingang de zilk is dat. Ja. Nou, even. Uh, ja, bij uh, ingang Pannenland. Ook oh, bij Pannenland. Ja. ja. ja. Zie je dat? Oh ja, ja. Nee, de nacht, het, ja. de nacht van de nacht is bij de ja. ja. En het wandelen met die natuurgidsen. Dat is altijd gratis. En er is altijd plek. Dus, dus zo gauw ze het zien op zondag. De 7e en zondag de 20e uh, oktober. Bij de, bij de oase beginnen ze het bezoekerscentrum om 1 uur. Altijd gratis. En die hebben prachtige verhalen. En die gaan in op, het, uh, op het, uh, de natuur van het, het moment. Het wordt weer spannend. Ja, Het gaat helemaal goed komen. Gerard, we gaan sluiten. Ja, Heel ja. erg bedankt. En de volgende keer krijg je dus inderdaad een dubbele tijd. En uh, we gaan nog even een klein muziekje, een stukje horen van de muziek van Dave Barry. Now is the moment. Het er net over gehad, over deze plaat. Dat er vroeger zo. Oeh, maar... het is een oudje. Brings back memories. Ja. Maar goed, A Dream Come True. Tim Kerkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Burky. Van Burky. En eh, je bent dat... er even oh. van Burky? Oké. Okay. Dat moet ik even weten, want dat weet ik dus niet. <lacht> <lacht> nou, je hebt botje, je Burky. <lacht> Oké. Okay. Hoop, nou. Kerkmans Hey, eh, je hebt je droom waar gemaakt Je bent bij de brandweer. Ja, klopt. Daar heb je wel uh, het een en ander voor moeten doen, voordat dat zover was? Of nou, als was mijn nee? ouders een beetje overhalen en uh, toen de medische keuring en de hele uh, psychologische keuring gedaan. Nou, en toen ben uh, ik bijgekomen in uh, februari vorig jaar. Maar hoe moest je je ouders overtuigen? Ik bedoel, die roepen toch gewoon gelijk, nee, wat leuk, dat moet je doen. En, ja, uh... nee, dat was ook zo. Maar ik had op het moment ook wat druk met mijn opleiding en werk. En die uh, waren bang dat dat niet uh, samen ging. Ah. En uh, nou, dat is toch wel uh, goed gekomen. Het is goed gekomen. <laughs> nou, goed gekomen. Je besteedt heel veel uren natuurlijk. Ja. Ja. Wat, wat, hoeveel tijd ben je gemiddeld kwijt aan, uh, aan de brandweer? Nee, op dinsdagavond oefenen wij uh, twee uurtjes. Op donderdag heb ik dan cursus, zijn we ook ongeveer drie uurtjes mee bezig. En dan door de week nog de dienst draaien, s'avonds of s'nachts ja. om de ja. week. En dan heb je ondertussen ook nog een opleiding of werkje? Wat, wat nee, nou, ik noemt? doe uh, werk, werken. Werken? Ja. Nou ja, dat is toch wel pittig. Nou ja, dat is uh, gelukkig nog wel te Maar je te bent jong, hè? Dus ja, Je, dat je, je bent zei. flexibel. Ja. Dat, uh, dat scheelt. Zit jij uh, al bij die opleiding? Ik, ik kom dan elke dag uh, langs de kazerne en dan daarachter zijn ze allerlei auto's aan het openknippen. Ja. Uh, is dat een stuk van jouw opleiding? Nee, nee, ik zit nu het eerste jaar. Dat is dan uh, het onderdeel brand. Dus er wordt echt alleen maar getraind op brand. En levensrendehandelingen, handelingen, reanimaties, uh, patiëntenvervoer. En in het tweede jaar, dat is als het goed is voor mij na december. Dan heb ik dan uh, technische hulpverleiding. En daar zitten de auto's knippen ook bij. Ja, dus zitten daar examens of tentamen? Ja, ja. Ik heb, we hebben een uh, theorie-examen. En dan een praktijkexamen in alle onderdelen. De, de, de verzekeringen zijn trouwens niet zo heel erg blij met die open knip acties van die brandweer. Want die, die roepen dan van, dat was helemaal niet nodig ja, om open te knippen. Een beroemde verhaal van iemand die een auto even geleend had. En ja. hij een aanrijding maakt. Ja, en die, die kregen hem open geknip terug. Ja, die kregen een cabrio terug. <laughs> ja, maar ja, het, het is leven ja, of in ieder geval. Ik snap het ook wel hoor, want mensen die zeg maar een nekletsel of een rugletsel hebben. Ja, dan is er maar één optie en dat is gewoon... Gewoon recht omhoog uh, eruit, want ja. anders dan kun je dingen beschadigen die uh, voor uh, de rest van je leven gevolgen hebben. Tim, maar jij zei uh, van dienst draaien, dat is niet in de kazerne. Hè? Dat nee, thuis, nee, dat is gewoon vanaf thuis. zijn. Ja. We lopen allemaal met de pieper, de jongens die uh, in de repressieve dienst zitten. En die, als er dan wat is, dan worden wij gewoon opgepiept. Ja. Moet je dan naar de kazerne komen? Ja. Ja, we gaan naar de kazerne en daar kleden wij ons om en dan stappen wij daar op de auto. Ja. Dat is een vaste ploeg? De, de, ja, er zijn twee vaste ploegen. We hebben dan de noordploeg en dan de centrumploeg. Ja. Ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat, maar ik woonde vroeger tegenover de kazerne en dan werd de wagen bemand... Maar er kwamen er een heleboel met hun eigen auto of op de fiets naar de brand toe, ook nog nou, rechtstreeks. Uh, dat is niet meer zo? Nee, nee, we, gaan nu echt, we rukken nu echt de lijn uit vanaf de kazerne. Maar dan, dan, als er een melding komt van man, moet je dus eerst naar de kazerne toe. Dan moet je, ja. je daar omkleden. Ja. Dat kost ook tijd, hè? Dat, ja, dat wel. Want het zijn geen makkelijke pakken ook waar je, je in moet. Nou, doen. daar sta je zo in, hoor. Ja, is dat, dat, dat, is, ja dat, dat is binnen een minuut sta je pakken. Ah, okay. Maar vertel ons even terug. als kind had je al de wens om dit te gaan doen? Nou ik had uh, in de tweede klas van de middelbare school moest ik een snuffelstage gaan zoeken. En uh, ik, op dat moment wist ik nog niet echt uh, wat ik wou gaan doen. Ik heb een voertuigtechniek wou ik gaan doen in de derde. Toen heb ik uh, diverse uh, dingen bekeken en dan, uh, daar kon het weer niet, daar niet. En dan ga ik het bij de brandweer proberen. Ik bedoel, uh, eigenlijk meer dan schijntje, nou ja, dan probeer het maar. Maar het is eigenlijk zo goed bevallen, en in het derde jaar heb ik dan voertuigtechniek gedaan. En toen heb ik weer gevraagd bij de brandweer, dan hier zelf bij technische dienst. Nou ja, toen uh, dat, dat ik een beetje de smaak te pakken. En dan, uh, ja, toen duurde het wel heel lang, toen ik 18 werd. Drie, drie jaar, twee jaar, drie jaar. Ik kon niet wachten. Uh, nee, ik kon niet wachten. Nou ja, ook als wat was of ik zie hoorde, ging ik op mijn fietsie erachteraan. Of een brommetje. Dus uh, nee, toen ik 18 was, ik ben dan in januari 18 geworden. Eind januari. En toen in februari heb ik me gelijk aangemeld. Wat is jouw beroep? Wat, is het, wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb een uh, transportopleiding gedaan. Okay, dus, dus ik ben normaal gesproken werkzaam in de transportlogistieksector. sector. Okay. Nou ja, dat zal ongetwijfeld wel helpen om. Uh, nou, via mijn opleiding heb ik ook mijn groot rijbewijs gehaald. En, uh, dus misschien voor in de toekomst dat het wel uh, vernuchter is. Ja, misschien wel. Dat, uh, ja, een beetje afwachten ja, dingen gaan lopen. Is dat een klein beetje jouw toekomst? Dat, uh, ja. Chauffeurs zijn op een van de Nou, voor mijn baan wel. Maar voor de brandweer, ja, weet ik niet. Gewoon zijn dat altijd vaste gelopen. chauffeurs? Of, of is dat ook een rouleersysteem? Nee, wij hebben meerdere chauffeurs in Zandvoort. En dat, dat roleert gewoon. De ene week die, de andere week die. En dan... Uh, zo gaat het een beetje. Ja... Want je zegt dat Zandvoort nu, maar we hebben een veiligheidsregio, Zuid-Kendemeland. Ja. Betekent dat dat je ook inzetbaar bent op andere plekken dan Zandvoort? Uh, ja, in principe wel. Wij hebben dan in Zandvoort, hebben wij dan, nee, dan Zandvoort. En dan als het nodig is, Bentveld of Aardehout. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er in Haarlem iets groots is, of in Heemstede, of waar dan ook, dat wij Stiplein. daar dan ingezet worden. Dat zou ook kunnen als daar een groot iets aan de hand is. Dan zouden wij er ook uh, naartoe kunnen. Ja. Ik meen dat de Zandvoortse brandweer ook... Geassisteerd heeft bij het vliegtuig? Wat, uh, het dat, dat, dat durf ik niet te zeggen, dat toen, weet ik niet. Maar, okay. maar toen er... hier zeg maar, de strandtent afbrandde is er ook vanuit Haarlem zijn er extra uh, ja, tankwagens? Tankwagen. Oh, ja, dat was, tankwagen, was de tankwagen. Ja. Die had, die kort die aan die water. Zo grappig bij de zee. Ben je daar overigens bij geweest? Daar ben ik bij geweest. Ja. Had je dienst of zo? Of ja. Ben je opgeroepen? Nee, ik had toen dienst met de brandweer ook. Uh... Okay. Je hebt het helemaal meegemaakt. Ja, ik heb dat. helemaal meegemaakt Wat, mee wat, gemaakt, wat ja. doe je dan precies? Help je dan? Ja, zeker nu. Of ben je hand-, hand en spandiensten aan ja, het vervangen? Ja, zeker nu, ik mag het natuurlijk nog niet naar binnen, omdat ik met mijn opleiding bezig ben. En dan is het ja, hand- en spandienst waar je kan helpen, even slangen, even gooien. Of de jongens even helpen met de slang doorvoeren of wat dan ook. Ja, je ziet het natuurlijk ook wel wat er gebeuren moet. Hè? Op, ja, op, op. ja, door, je, door je, zeg maar, je ervaring in de opleiding wat je opgedaan hebt, weet je in principe wel wat er moet gaan gebeuren. Ja. Ja, je ziet brandweerlieden met persluchtmaskers en dergelijke. Is dat een stuk opleiding ja. wat je nodig hebt? Ja, ademlucht, dat, is, dat wordt gegeven bij het eerste jaar brand. Eerste jaar? Dat ja. Dat heb jij nu Dat heb ik, uh, dat, dat ben ik nu nog mee bezig. Daar ben je mee bezig. Ja. Dat hoop je in december af te Ja, in december heb ik mijn praktijk examens goed is. Oké, okay, waar wordt dat afgenomen? In Zandvoort? Nee, in, uh, het wordt in het oevercentrum gedaan op Schiphol. Daar hebben ze een heel oh ja, realistisch oefencentrum. Dat, is dat voor de regio of is dat voor Nederland? Nee, volgens mij is dat, kan heel Nederland daarheen. Uh, waar de, wij hebben in ons stukje opleidingen hebben we ook hittetraining. Daar hebben ze ook mooie containers waar ze uh, bijvoorbeeld de fles over naar kunnen doen. Zodat hij echt in één keer naar buiten komt zetten. Oh, ja. en, uh, maar op dat moment was ook Zaanstad was bezig met een opleiding. Met een, maar ja, met een uh, examen. Dus uh, nee, volgens mij kan heel uh, Nederland daar oefenen. Ja, oh, ja. Tim, krijg je ook verschillende soorten opleidingen in verschillende soorten branden. Ik kan me voorstellen dat een duinbrand volledig anders bestreden moet worden dan branden. Nou ja, zoals in de strand. En het, uh... Ja, nou, in, in principe de opleiding is zo gericht dat de basis wordt ons echt geleerd. Dus uh, woningbranden vooral. Ja. En dan, uh, ja, bijvoorbeeld, we zitten in een, uh, in onze cursusgroep uh, zitten bijvoorbeeld ook jongens uit uh, Zaanstad... Sparendam, nee. uh, okay. Beverwijk, Het is niet echt alleen Zandvoort. Wij okay. zitten dan toevallig ja. dit jaar met vier jongens uit Zandvoort uh, in dezelfde groep. Maar er zijn ook jongens die, uh, en meiden die uh, uit andere korpsen komen. En meiden, zeg je? Dus ja. er zijn ook dames? Uh, ja, wij de hebben, in de opleiding hebben wij een ja. dame uit Heemstede die, uh, die zit als dus cursist en een eentje uit Spaardam is ook cursist. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik zeg niet zo voor dames dat ze niet sterker zijn dan mannen. Maar er zijn natuurlijk bepaalde onderdelen die voor vrouwen misschien toch uh, wat moeilijker zullen zijn nee, ja. dan voor mannen. Of is dat niet zo? Nee, ik, ik, ik, ik zie daar niet heel veel. Uh... Kijk, nee. geëmancipeerde jonge mannen. Nou, van. Ja, nou het, het is geen een geëmancipeerd vak, dat is ja, duidelijk. Heel goed. Ja. Eh, het artikel die in de Zandvoortse klant zei, Tim Kerkman maakt zijn kinderdroom waar. Dat heb je dus ook gedaan? Of ja, daar komt het wel op. Nee, ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. En, ja. en de ultieme droom is brandweercommandant? Of zeg nee, je, nou, nee, dat is nee, nee, niet. Dat, nee. Nee. Laat maar gewoon lekker werken. Precies. En dit als, uh, als vrijwillige hobby. Ja. Nou, het is wel een hobby, maar het is wel een pittige hobby. Hoor. Het, is, het uh, kan een hele pittig hobby zijn. Ja. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Leuk dat je kwam vertellen erover. En uh, misschien zijn er wel uh, kinderen die ook denken van ik wil brandweerman worden. Maar ja. dan weten ze dat er ook wel uh, een behoorlijk proces oh. aan We nou, nee, hebben diverse wervingsdagen met ja. Zandvoort. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen kom maar lekker bij. Kom, ja, kijken. kom kijken, meld je ja. aan. Bij de open dagen. Ja, bij de open dagen en de wevingsdagen. Ja, ja precies. Op het draadhuisplein, ja. de laatste keer bij de Ja, Wezen. of in Noord hebben we het vaak ook bij de, bij de FOMA. Ja. Nou, nou, kom kijken. Be precies. Je hoort nu van Tim hoe leuk het is ja. en hoeveel je kan leren. Absoluut. Tim, heel erg bedankt voor ja, de komst en wat je erover hebt willen vertellen. Ja. Goed, we gaan het eerste uur afsluiten. We gaan ja. zo meteen naar reclame en uh, nieuws. Afsluiten met Tina Turner. I don't wanna lose you.